Het weer. Vannacht kan het langs de Noordkust wat regenen. De minima liggen rond de 4 graden. Overdag is het bewolkt. Eerst valt er in het noorden nog wat regen, later ook op andere plaatsen. Mogelijk schijnt langs de Westkust even de zon. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Kaasaluna. Nog een uurtje hebben we te gaan en in dit uur is het woord aan de luisteraars. U kunt ons bellen op het nummer 0811-21. U kunt mailen naar kaasaluna.ncrv.nl en u kunt uh, uh, twitteren naar Hekje hekje Kaasaluna. En uh, de vraag is: wat zijn nu uw herinneringen aan het Rijksmuseum en waarop verheugt u zich? Ik heb een beetje een rare computer, met een beetje 3D-achtig beeld. Het is dubbel. Dus ik moet een beetje raar kijken, maar ik uh, zie wel. Een mailtje van Diana. Die schrijft. Uh, mooiste herinnering dat ik daar 34 jaar geleden. met mijn peuter fietste. en dat zij dan keihard. joh. riep voor de echo. Oh, joh. zoiets anders. Nou ja. Sowieso. Uh, het onderdoorfietsen. was een soort van magisch uh, moment. Dat is een prachtige herinnering. En nu is het nog. Dan komt dus nog pop-up overheen. Nu is het nog mooier. en fietsen we dus gewoon om. Ik zal mijn kleinkinderen daarover vertellen. als ik ze meeneem. Op de, om de poppenhuis te bekijken. Vroeger reed. Oma, Moemie hier onderdoor. Oh, zo heet ze. Probeer je dat eens voor te stellen. Ja, dat klinkt mooi. En dan um, hebben wij aan de telefoon, voor zover die naam nou kan ik ook niet lezen door een of andere stomme. Pu, pu, wat irritant, we hebben ook een virusaanval volgens mij. Uh, Ad van Oosten. Goedenavond, Klaas. Hallo. Uh, uh, ja, je ja, ja, bent trouwens een collega, collega, hè? Ja, dat klopt. Van mij. Ik heb weer nieuws Voor nieuwsuur, ja. Maar ik wil even uit interesse. Ik uh, heb eigenlijk een vraag. Ik heb ook de Wereldrijd doorgezien vanavond en Ad van Linten... die zich uh, beklaagde, volgens mij wel terecht... over uh, te weinig aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in het museum. Ja. Maar dat riep bij mij de vraag op... in hoeverre is nu het Rijksmuseum uh, toch bedoeld... als een soort vervanging voor dat Nationaal Historisch Museum... wat eruit gekomen is. Uh, is die, heeft het die pretentie of mag het die pretentie niet voeren? Hoe is de, wat is eigenlijk het idee geweest hierachter? of is het gewoon toch een kunstmuseum, wat het natuurlijk voor het grootste deel is. Ja, volgens mij is dat ook voor... Ja, ik ben natuurlijk niet deskundig, het is dus het gevaar dat ik nu ga antwoorden... en dat nergens op slaat, bestaat zeker. Maar ik heb wel een keer ergens Jan Marijnissen gezien. De man ja. uh, die uh, ooit het, met het idee kwam hè, van dat historisch museum... wat in Arnhem zou komen. Uh, ja, en en die zei, die was ook een beetje... En het is te ingewikkeld, En men werd het daar over de plek niet eens. Nou, toen is het nog, heeft Den Haag zich nog kandidaat gesteld... En het idee wat ik er over heb gehad... is dat Paleis Zoesdijk er ontzettend goed geschikt voor zou zijn. Dat is een heel mooi gebouw waar ja. we nog niet van weten... wat er mee gedaan moet worden. Daar zou natuurlijk prachtig die historische collectie... Ja. ondergebracht kunnen worden. Ja, vind ik en ook. dan hoeft dat niet in het Rijksmuseum. Dan kunnen in het Rijksmuseum gewoon mooie schilderijen hangen. Ja. En Dus niet een, een jasje van een concentratiekamp en een schaakspel, want dat is natuurlijk een beetje raar... om daarmee de Tweede Wereldoorlog ja. uit te beelden. En een fotoalbum nog. Maar inderdaad Jan, Jan Marijnissen, want die, die zag ik... Uh... In het, die heeft al gekeken in het, uh, in het Rijksmuseum... maar die was een beetje aan het mopperen erover. Die zei van, ja, dit is wel historisch. Het is wel echt een slap aftreksel van wat mijn idee was... bij een echt historisch museum. Dus ik denk dat, ja... Dat, dat, ja het is het, een beetje net tussenin, volgens mij. Dat klopt toch, hè? Het is, het is, het is uh, voor het grootste deel kunst... en dan is hier en daar nog een historisch voorwerp te zien. En dat ja. moet dat eigenlijk mensen een gevoel geven van de geschiedenis. En dat zal voor sommige mensen ook heel goed werken. Maar ik denk, als je met kinderen door een museum laat... en je kinderen vertellen uh, hoe Nederland ontstaan is... hoe het geregeerd is geweest... welke oorlogen en, en, en toestanden we hebben meegemaakt... dan zul je toch ook gewoon een museum moeten maken... waar dat in verteld wordt en uitgebeeld. En dat, dat moet gewoon een ander museum zijn. Ja, ja en ik denk dat Paleis Soesdijk... daar ben ik wel met je eens. Dat is een mooie plek. Maar wat Oeko Hoogendijk net ook zei, is dat... Uh... Ja, vroeger waren die voorwerpen er ook wel... maar ging niemand daar kijken... want iedereen bleef gewoon bij de schilderijen hangen... en niemand zag de voorwerpen... en dat hebben ze op zich dan wel op een slimme manier opgelost... want nu kun je er niet ja, omheen. Ja, klopt. Ik, ik weet het oude rekonstellingen... ken kan ik me nog wel herinneren. Uh, dan had je volgens mij op de begane grond... aan de zijkant had je een soort, had je het penningenkabinet... en daar was dan ook een soort van uh, afdeling bij... Maar inderdaad, dat was zo aan de zijkant, dat lag zo uit de loop. En, en ik denk ook dat, dat dat ook helemaal niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Je zou natuurlijk echt gewoon moeten zeggen, nou, maak een mooi museum. Wat begint bij de oudheid en tot het hele doorloopt en wat, wat uh, vertelt uh, wat wij, in wat voor land wij leven en wat we allemaal hebben meegemaakt. En het Rijksmuseum daarnaast is er gewoon voor, uh, voor de kunst en uh, vertelt daarmee een ander verhaal. Ja. Ben je, ben je er vaak geweest eigenlijk? Want je vertelde, je hebt nog nee, herinneringen. ik heb er toevallig ook een jaar geleden nog, uh, ik geniet echt van museum zinjaak uit, ik ben een jaar geleden nog eens een keer bij die Philips uh, die hmm. geweest. Ja. Dat vond ik trouwens ook niet, niet, niet slecht. Maar goed, dan was het heel druk met scholieren, dus uh, hmm. dat was een kort bezoek. En verder, ja, dus, dus in, het, in het verleden wel een keer of wat, maar ik moet zeggen dat ik me daar niet zo verschrikkelijk veel meer van herinner. Nee. Ik heb wel ja. inderdaad ik in de benen naar de nachtwacht liep om dat te kijken. En dan aantal onze andere schilderijen. Het is toch van nog lang geleden geweest. En wanneer ga je nu? Nou, ik heb het plan om een keer binnenkort een keer op een hele stille ochtend te gaan. Ja, nou, dat zal nog ja. lastig worden. <laughs> dinsdagochtend om negen uur of zo. Want ik ben ook al bij het nieuwe stedelijk geprobeerd naar binnen te komen. Ja. bij de hermitage laatst. En er staan zulke verschrikkelijke rijen. En dan is het binnen ook zo druk dat ik daar weinig zin in heb. Nee, kan ik me voorstellen. Dankjewel voor het bellen in ieder geval. Oké, tot Goedenacht, Goeienacht, hè? Doeg. Um, ga ik even kijken of er getwitterd is. En uh, dat is er. Uh, door Ronde Joden, die schrijft uh, altijd hetzelfde met die mannetjes die zichzelf enorm belangrijk vinden. Tien jaar lang één grote ego-parade. Uh, het verhaal van de realisatie is even belangrijk als het resultaat, vertelt hij, schrijft hij. En um, Paul of NL die zegt: luisteren mensen nog wel eens naar de radio. En, heeft dan de tip om naar ga's doen het luisteren, volgens mij. Als ik het zo snel even goed zie, dus dat is een goed idee, lijkt mij. Um, dan hebben we aan de telefoon mevrouw van Stede. Ja? nacht mevrouw van Stede. Goedenacht. Ja, ik, het is een wonder dat ik nog wakker ben. Dat gebeurt natuurlijk nooit op dit uur. Want ik ben bijna 85 inmiddels. Zo. Maar ik heb gewerkt als secretaresse van 48 tot 56... En ik bewaarde heel bijzondere dingen. Het was een hele prettige werksfeer om te beginnen. We werkten natuurlijk voor de conservatoren daar... en voor de directeur, wat, wat toen de tijd Don Quiroumel was. En daarna dokter Schendel heb ik nog meegemaakt. Bijzonder prettige man, een zoon van de schrijver. Hoe heette die, zei u? Van Schendel. Oh, van, van, okay, ja, van Schendel. Ja, Arthur van Schendel. Hij heet ook Arthur. Oké. Okay. Ja. En uh, nou, we, we hadden ook hele... Bijzondere dingen, natuurlijk mensen die afscheid namen, hè, met pensioen gingen. Een administratrice die er toen ook was, keurig, met 65 jaar, zoals dat vroeger wel altijd precies was. En uh, nou, dan, dan werden er toneelstukjes opgevoerd. En verkleedpartijen waren, ja, raad, dus, uh, En, zo, en uh, ik weet nog dat ik toen bij iemand... Uh, toen bij haar was dat in de tijd... Uh, dat was dokter van Schendel speelde... toen de directeur Schmid tegen haar. Dat was voor de jonge wel nog. En daar had, was de juffrouw Zettels... zo zitten begonnen met haar werk. En... Uh... Die speelde toen, directeur uh, van Schendel speelde, dus de directeur van schmid -Degende. En En uh, mijn uh, collegaatje, die was, uh, die juffrouw als beelde die uit. En uh, zo werden er allerlei scènes opgevoerd. En ik weet nog, die juffrouw geen, dat was bekend geworden, een keer aan Waarzegster ze, in Antwerpen geweest te zijn. Yeah. Dat die rol moest ik vervullen. Oh. Op, op zijn Vlaams tekst. Uh, om haar uh, de, de waarheid te zeggen. Dus. Maar zulke dingen. En ook waren er natuurlijk vaak in die tijd koninklijke gasten. En die werden ontvangen. Dat is ondenkbaar tegenwoordig. Op de eregalerij. Waar toen de buitenlandse meesters gingen. Zoals een titiaan, een tintorette noem ze maar op. Ja. En nu schijnen daar, daar verheug ik me op om dat binnenkort te zien. De, de Nederlandse ja. uh, grootheden hangen daar nu. En, uh, maar daar waren dus feesten, koningin Juliana ontving daar haar gasten, onder andere om maar een voorbeeld te noemen president Coty met zijn vrouw. En daar waren natuurlijk allemaal, uh, ja god, een uh, geweldig banket... met prachtig servies en uh, prachtig aangekleed. Ja, dat kon je dan allemaal zien. En achter de schermen, er waren van die kamerschermen opgesteld. daar stonden wij dan met een aantal mensen nog eens wat kostbaarheden af te wassen... en dat soort dingen. Dus ik heb ik kan wel vertellen dat ik hele bijzondere herinneringen... aan het Rijksmuseum heb gehad. Ja, want hoe ver, en hoe nog... ver stond u dan vanaf, van, van de dat koningin? Hoe ver stond u dan van de koningin bijvoorbeeld? Oh nee, wij zaten achter de schermen. Wij waren daar aan het wat afwassen en zo. Oh, u, u zag haar niet hoor. Nee, wij hoorden niet tot de koninklijke gasten en tot... Nee, de, uh, dat snap de ik. Dacht, maar je kan misschien uh, toch in de buurt komen. En, nee, en, ik en, ben wel een paar keer aan haar voorgesteld. Uh, oh. Dat ze dus uh, op bezoek kwam voor een tentoonstelling. En uh, dan werd de staf dus voorgesteld. Aan de, dat herinner ik me wel. Ja. Maar niet bij die nees, Nee, daar waren, daar waren wij... het was niemand van het museum verder bij aanwezig. Behalve op de achtergrond. Hè. En maakte u vaak een rondje door het museum toen u daar werkte? Ja, want je moest bijvoorbeeld om maar eens iets te zeggen... was naar het prentenkabinet iets wegbrengen. En dan ging je of door de catacombe, door onderdoor... of je had de sleutel dat je in de zalen kon komen... dan liep je door de zalen heen. Dus dan liep je er wel eens door. En zelf ging je ook wel eens kijken natuurlijk naar dingen. Maar god, je was jong en dat was toch wel anders. Je moet toch wel vaak wat om... Ja, mijn interesse is dus gewekt voor oude kunst. Uh, ik ga ook veel liever naar het Rijksmuseum en oude museum, bijvoorbeeld dan een stedelijk museum... Of nou, zelfs niet eens zo graag naar een Van Gogh museum Ik waardeer die oude kunst geweldig. En daar geniet ik ook altijd erg van. Ook in het buitenland, van de mooie musea. Maar nou, het Rijksmuseum is tot natuurlijk geworden nu. Hè? Ja. Dat kan ik u zo wel vertellen. Gaat u er weer heen, binnenkort? Ja, ik ga er binnenkort heen. Ja? ja. En, en uh, weet u we al wanneer? Ja, 13 april. Uh, hoe heet dat? 15 april, s avonds. De vijftiende? Want is, ja, dat, is er dan een speciale dag voor... Voor oud-werknemers. Oh, wat goed ja, ja. Ideaal. Ja. En met hoeveel mensen bent u dan? Heeft u enig idee? Dat, nee, geen idee. Want ik denk, ik denk dat niemand van mijn tijd naast nog leeft. Nee, nee maar goed, dat er zijn er na u, na u zijn heel veel uh, andere werknemers ja, daar geweest. Ja, die ken ik natuurlijk niet. Nee, nou, dat wordt er ga... ken ik allemaal niet. Leert u nog een boel nieuwe mensen kennen ook? Ja, ik weet niet of ik ze leer kennen. Ik, ik heb geen idee hoeveel mensen daar komen ook. Geen flauw idee. Ik denk behoorlijk wat, want iedereen die de kans heeft om te gaan kijken zonder dat het echt ongelooflijk druk is, die gaat dat nu wel doen, denk ik. Ja, maar je gaat niet zomaar, hè? Je moet je wel melden en alles. En... Ja, maar allemaal goed, als je die uitnodiging krijgt. Ik zou het ook wel weten. En, ja, en waar, echt... waar verheugt u zich dan in het, in het museum het meest op? Toch die eregalerij met de nachtwacht? Ja, de, om te beginnen, dat wil ik graag zien hoe dat geworden is, maar ook die, die, die stijlkamers, hè? En ik hoorde net dus het uh, gesprek over de... Ja, in die tijd dat ik er was, was er helemaal geen eeuwse kunst, 20 eeuwse nee. kunst. dat is en, nieuw. Uh, ik bedoel, dat moet dus opgebouwd worden. Misschien ook, dat kan zal ook niet zomaar 1, 2, 3 gaan. Nee. Neem ik aan. Nee, nee dat, dat zei Oeke Hoogendijk ook net. Hè. Dat gaan we wel een paar jaar overheen. Ja. Een jaar of 50, ja, zei dat zij. Ja, begrijpelijk dat er nog maar weinig, uh, ja, als je het kunstwerken wil noemen, het zijn meer herinneringen. Misschien noem je zo'n schaakspel, ik weet niet hoe dat eruit ziet, wat voor materiaal is dat gemaakt? Ja, dat is gewoon een, een authentiek schaakspel uit die tijd. Uit die tijd? Ja, gebruikt ja. door de nazi's, begrepen. Dus dat is nog niet, ja, dat is nog niet zo oud dus. Nee, nee. <laughs> maar ik ben, ja, ik weet niet of, daar gaat nou niet direct mijn interesse naartoe, moet ik zeggen. Maar nee, toch wel een de kunst, hè? Ja, ja toch wel de, de, de zalen. En hoe het geworden is, de, het was allemaal gebit En er gingen soms gordijnen achter, of gordijnen. Fietsen, ja, bekleding achter schilderijen. Ik denk dat dat allemaal weg is. Ik heb wel begrepen dat de heer Pijwis het uh, niet makkelijk heeft gehad al die jaren. Nee, nee, hij niet alleen. Er zijn veel meer mensen die het moeilijk ja, hebben gehad. Mensen, ja. Maar het resultaat mag er zijn. Ja, dat dat dat vertellen. u hebt het gezien. Nee, ja, ik heb het gezien op, op beeld natuurlijk, op die documentaires. Maar ik ben er zelf ja. nog niet geweest. Nee, je bent er niet. Ik heb er ook nooit gewerkt, helaas. Ik begint nu een nee, beetje ja. spijt van te krijgen. Nou, maar goed. als je weet, kunnen ze het nog gebruiken voor iets? Ja, dat ik dan daar een beetje kom serveren, dat kan ook. Ja, als je tenminste kunstgezienes gestudeerd hebt. Uh, nee, maar... Ach, ik deed nog even een boek voor die tijd. Komt wel goed. Oh ja, dat lukt wel, denkt u? Ja, dat gaat wel lukken. Nou, dat, dat hoor ik dan wel... Yes. Maar u in ieder geval, want u weet er zeker de 15e. Heel veel plezier dan, hè? Ja, dank u wel. En, en... en uh, ik wens het museum heel veel succes en dat het maar heel veel mensen mogen komen. Nou, ik denk dat dat Om wel het mooiste bewonderen. 2 miljoen per jaar, heb ik begrepen. Da daar, daar gaat het dan naartoe, denk Gaan ik. Ze vanuit. Het kan meer zijn dan in, in mijn tijd, denk ik. Hoeveel waren het er toen, weet u dat nog? Oh, dat zou ik niet weten, nee. nee. nee. Want ik word er natuurlijk veel meer gereisd nu, hè. Ik, God, ik ben, ja, een paar jaar na de, na de oorlog ben ik daar gekomen. Nou, er moest alles op gang komen natuurlijk, hoor. Ja, ja. Dus er werd niet zoveel gereisd. En niet zulke dure reizen ook. En Nederland was ook toen nog niet zo populair misschien in die tijd. Dat zou ik niet durven zeggen. Denkt u dat we nu populair zijn? Ja, vast wel. Het museum wel, in ieder geval Alleen het museum, ja. ja en, de, en ik vind ook de hermitage en zo, hè. Dat is ook de moeite waard, natuurlijk. Ja, er is veel moois in Amsterdam. Ja, ja absoluut. Ja, ik ben Amsterdamse geweest, maar ja, ik woon al zo lang uh, ergens anders. dat Je ontgroeit het toch een beetje. Ja, maar u gaat weer terug, 15 ik april. Ga, ja, ik ga kijken. Veel plezier en bedankt ja, voor het bellen. En lekker ja, slapen zo. Jou. Dag. Go gonna... to Goedemorgen. We dit met Drive. Wij hebben het uh, over het Rijksmuseum vandaag. En je ja, weet natuurlijk dat... nou Natuurlijk misschien niet, maar ik denk wel dat heel veel mensen weten... dat het aanstaande zaterdag door de koningin heropend gaat worden. Zaterdag dus wordt ook uitgezonden op televisie. En uh, zondag, de dag daarna, is uh, de documentaire het nieuwe Rijksmuseum... het laatste deel van die serie, documentaires, van Oeke Hoogendijk te zien... Zondag 14 april is dat om uh, vijf voor half negen op Nederland 2. En wij hebben het nu, naar aanleiding van het gesprek... dat ik in het eerste uur met Oeke had, uh, over het Rijksmuseum. En, en de vraag is, wat zijn uw herinneringen aan het Rijksmuseum? En uh, waarop verheugt het zich? Want uh, ja, we gaan ervan uit dat heel veel mensen er naartoe gaan. Twee miljoen per jaar er zitten ook veel buitenlanders tussen. Maar ja, ongetwijfeld ook veel uh, mensen uit Nederland die daar gaan kijken. Maar ja, wanneer ga je dan? Hè? Wacht je even tot het wat rustiger wordt? Of, uh, of, of ja. Kunt u niet wachten om er naartoe te gaan? En op welk deel van het museum verheugt u zich dan? Waar bent u met name benieuwd naar? En eh, nogmaals, wat voor herinneringen heeft u aan het Rijksmuseum? Want het is nu een jaar of tien dicht geweest op die Philips-vleugel na. Maar voor die tijd bent u er misschien ook wel eens geweest. En eh, nou ja, wat vond u er zo mooi aan? Het telefoonnummer is 0800 1121. 11 het mailadres is casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl En dan hebben we ook nog een Twitter-account, hekje Casaluna, dan uh, vinden wij die tweets weer terug. En dan gaan we eens kijken wat u allemaal vindt over dat Rijksmuseum. Ik doen dit Als de zanger Vincent Liben in duet met Stefanie Croixbien. En het nummer heette Mademoiselle Liberté. Radio 1, Casa Luna. Klaas Trupsteen. Wat zijn uw herinneringen aan het Rijksmuseum? En waarop verheugde zich nu het zaterdag weer geopend wordt? Of heropend moet ik eigenlijk zeggen? 0800 1121, 0800 1121 casaluna.ncv.nl, Kazaluna.ncv.nl en hekje Kazaluna voor de twitteraars. Kim aan de telefoon. Goeienacht. Hallo, hoi. Ik heb het net allemaal gehoord. Ja. Over de, de filmster. En uh, ik heb de films van haar niet gezien, de eerste de, de, de dingen. Ik heb wel recent iets over te lezen in de kranten. Ja, goeie, Maar hoor. over die onderdoorgang, mag ik daar... Ik, ik, toen het gewoon open was, ja. voor de verbouwing, was die onderdoorgang, dat was een hele levendige... Concertzaal zou ik het willen noemen voor straatartiesten. En andere artiesten die uh, geen plek hadden om te spelen en wel wat wilden verdienen. Daar gebeurde van alles. Ik heb zelf ooit deelgenomen aan een uh, reis vanuit het kunstenaarsdorp Ruigort naar Mongolië. Oh. En als uh, opgedaan contact in Mongolië kwamen een aantal Mongoolse kunstenaars. Die kwamen naar Amsterdam en die probeerden hier wat te verdienen. Ja. En die hebben dus jarenlang verschillende hoor, allemaal verschillende groepen. C, zes, zeven verschillende groepen of enkelingen. Die hebben dus uh, door de jaren heen steeds in die onderdoorgang gespeeld. Het klonk dus die prachtige Mongoolse boventoonzang... en die Aziatische steppenklanken, zeg maar... die klonken dan door die onderdoorgang... terwijl de fietsers langs schoten en brommetjes natuurlijk ook en zo... en gewoon en dat was een uh, Het klonk erg hol, hè. Het is een, een, uh, een, een bepaald type akoestiek, maar het uh, had een prachtig effect. Maar dat kan misschien nog wel weer, toch? Straks. Ik hoop het. Maar ja, ik, ik wantrouw eerlijk gezegd de directie van het museum... Oh. want uh, het blijft dan wel open en er wordt dan wel op gekankerd... Uh, dat het open zou blijven, heel onterecht vind ik. Maar er is ook, meen ik, in de kranten hebben gelezen... een deal gemaakt dat het toch één maand per jaar wel dicht gaat voor manifestaties, voor ontvangsten. En dat het dan ook een soort theaterzaal zou worden... En ik heb een beetje het idee dat dat een commercieel tintje heeft. Maar nou, we zullen het zien. Misschien niet voor de Mongoolse boventoonzang. Maar je nou, bent... niet voor arme muzikanten. <laughs> nee. Maar misschien nog de Elf, de rest. Want jawel, ik moet daar verder niet a priori uh, op, op beginnen af te geven. Misschien gaat het weer prachtig worden. Ik herinner me ook een Antilliaanse man. Een, een, een Creoolse man van de Antillen. Kleine man. Tanden uit zijn mond, slecht geleefd. En die had ik, heb ik in Amsterdam... Uh, op een andere plek heb ik die zelf van een oude uh, oliedrum, olie heb ik die zijn, uh, zijn steel zien maken. Zijn ja. pen, zoals hij dat noemde. En die stond dus ook in die holle akoestiek van die onderdoorgang stond die die, hij uh, op zijn, uh, zijn steel drums te spelen. En dat klonk ook zo mooi. En die mag had voor het eerst van zijn leven succes door die mooie ruimte. Hij verdiende eindelijk een, voor hem althans, decent, decente boterham. Ja. Omdat het zo mooi klonk daar. En ook bij slecht weer, want straatmuzikanten en slecht weer, dat gaan natuurlijk slecht samen. En daar sta je droog. Maar daar wel. Ja, alleen die fietsers die fietsers geven fietsers natuurlijk ook. niks. Ja, maar die geven niks, want die, die rijden veel te snel erlangs. Nou ja, maar er liepen ook heel veel ja. mensen. En ik bedoel, wie, wie stapte, als, je, als je daar langs ziet, dat doen we nog wel eens op het Leidseplein, dan stap je af. Dan ga je luisteren naar uh, wie er goed is. Ja, over wat jij net zei, is de, dat de, de kritiek op het openhouden, dat jij die onterecht vindt. Dus je vindt het goed dat het open blijft. We hebben ook nog een mailtje gehad van Dan Blokker, die dat ook zegt. En die zegt ook: toen het Rijksmuseum dichtging, werd nadrukkelijk beloofd dat de onderdoorgang open zou blijven. Ja. Hij, hij is een beetje ja. boos over het gezeur tegen de fietsersbond, bijvoorbeeld. Ja. Ja, het zijn Spaanse architecten. Die mensen hebben nog nooit een fiets gezien... anders dan op de televisie in een commerciële wedstrijd. Maar ja, het waren niet alleen de Spaanse architecten die... Uh, die... Nou, die waren wel de felste. Ja, maar en die hadden ook een mooi plan is mooie een laag van de maatschappij die niet fietst... die hier tegen, tegen ageert. Of die nauwelijks fietst. Terwijl Amsterdam heeft zo'n prachtige uh, reputatie... op het gebied van fietsen. Er is, er is net een boek verschenen van een Amerikaan... die zich naar nou, Amsterdam heeft gevestigd... omdat hier zo, werd zo mooi wordt gefietst. Die fietst als enige in zijn Amerikaan stadje in Montana, herinner ik me dat hij ook in Casa Luna vertelde trouwens, een maand geleden. En dat boek, dat ligt nou in de winkels, dat heet de Fietsrepubliek. Nou, dan moet je daar de hoofdstukken over die, uh, die dat Rijk Museum uh, is, is in opslaan. Dat is uh, echt, echt vreselijk interessant. Okay. Amsterdam is zo mooi met fietsen. En dat, dat museum, hè, uh, uh, uh, er is ooit een, een columnist geweest, die heet... Uh, Bob Kroon van de katholiek Dagblad de Tijd, ik praat over heel lang geleden. Die, dat was een van onze eerste columnisten in Nederland, Bob Kroon. Ja. En die schreef een rubriek, zelfs, nee die schreef een column, um, onder de titel Doorfietskerk. En hij noemde die plek de enige doorfietskerk ter wereld. En waarom kerk? Nou, omdat het door Kuipers gebouwd ja, is. Ja, ja, ja. Oh, ja. De van een kerk, juist die onderdoorgang, dat is heel mooi met geweld en het is, uh, het is een kerk. Ja, oké. Okay. Nog, door... no Nog even iets anders, Kim, want uh, je, je, je hebt dus die onderdoorgang, daar ben je vaak geweest en bleef je ook staan om te wachten voor de muziek. Ben je ook vaak het museum in geweest? Ja, want ik, ik ben opgegroeid, uh, op ik ben op school geweest uh, op het museumplein. Of aan de, aan de overkant, naast het concertgebouw, heb je een straat die heette gabriel waar wat Amerikaans consulaat is. Mm -hmm. De zijkant van het Amerikaans consulaat. En daar tegenover meteen ligt die, uh, de achteruitgang van uh, het Christus Lyceum destijds. Het bestaat nog steeds. Het heet tegenwoordig. En uh, ja, de, dan in de een, een verloren schooluur. of uh, ik, heb, ik spijbelde ook wel eens een keer. En dan uh, zwierig ik graag door het museum heen. Later de cultureel jeugdpaspoort kregen we van school. En dan uh, ja, ook weer... Ook weer steeds dat museum. Ik ben er eindeloos veel geweest. Oh, en is tegen... dat dan voor de, voor de kunst geweest? Of voor het gebouw? Of? Nou, ik bekeek alles. Uh, jonge jongen, ik bekeek van alles. Maar ik heb een grote belangstelling voor geschiedenis toen al gehad. En nog steeds. En ik heb die nationale collectie uh, heb ik uh, menigmaal goed bekeken. Op, op, kort voor de, voor de sluiting. En wat dat betreft heb ik ook nog een compliment voor Wim Pijbers. Het enige, eerlijk gezegd, dat is dat hij... Uh, in de discussies van een paar jaar geleden... dat er een nationaal museum uh, zou moeten komen. U weet nog, uit, het, uit de koper van Jan Marijn... Het ja, het Historisch het Museum. Ja. ja, wat uh, dan gelukkig is afschoten. Maar daar heeft Wim een goede rol in gespeeld. Een hele goede rol. Want die heeft gezegd, want het is overbodig. We hebben al een nationaal museum. Ja. ja het en dat is toch, een ja, eigen ja, sterke ja, stelling geweest. Dat, die, dat gesprek had ik net ook met uh, de eerste gehad, van Oosten... Uh, oh, die, daar weer, voor, die daar weer anders over dacht. Maar uh, waarom maak ik zo weinig complimenten voor Wim Pijbis? Nou ja, ik vind zijn hele optreden over die, die fietsen onder doorgang... en ik hoor nu ook uh, uit van, van die opname die jullie draaiden uit die film... hoorde ik ook hoe je... Uh... Hoe is er zijn posities bepaalde? Maar hij, heeft, uh, hij, is, hij is bekend geworden, Wim Pijbers. Niet vergeten als de eerste museumdirecteur in Nederland. die een nieuwe commerciële wind door de musea liet vallen. Uh, liet waaien in de kunsthal. Die heeft in de kunsthal ja. uh, een zakelijk succes van weten te maken. En daar heeft hij volgens mij zijn, uh, zijn ingangssyndroom opgelopen. Want de ingang van de kunsthal. <lacht> dat weet iedereen die er wel eens een keer is geweest. ooit gebouwd door uh, Rem Koolhaas. wereldberoemd. Je begrijpt het niet. Maar die ingang is totaal mislukt. Dan moet het hele ingaande verkeer en het uitgaande verkeer... moet door een heel klein, kuttig halletje heen. Ja. En dat, uh, nou ja, dat is een, een zieke toestand. Net maar dan, dan vorige dan is het week het stond er in dat... de kranten... net vorige week stond er in de kranten dat uh, de kunsthal vier maanden dicht gaat... dat ze eindelijk die hal gaan verbouwen. Ik denk dan wel meteen vier maanden. Ja, ja, dat zal wel. Het wordt natuurlijk maar ook en en een een jaar. Al aan verbouwd moeten worden. Maar. <laughs> maar ja, nee, ik denk niet aan samensweringentheorieën. Maar, maar Wim Pijbers heeft zijn, uh, zijn, uh, zijn ingangssyndroom opgelopen in nou, Rotterdam. Maar dat is dan ik, begrijpelijk. Anders, dan kan ja. we toch even je oren knopen. Daar is dat dan mee verklaard. Hè? Dan, dan, dat hij zo'n zo strijd geleverd heeft om het beter te krijgen. Kim, ik, uh, ik dank je wel voor het bellen. Alsjeblieft. En uh, een goede nacht, hè? Oké, okay, jullie Do ook. hoi Martin. Ja, ja, goeien, uh, Avond, Klaas was dat, hè? Ja, klopt. Ja, ik moest nog even lachen, ja, om dat ingangssyndroom, uh, ja. <laughs> <laughs> uh, ja, maar we goed uh, mensen met een mening, dat is zeker. Uh, uh, het Rijksmuseum, ja, dat, uh, herinneringen vroeg je. Ja, klopt. Uh, de, de, de, als ik aan het Rijksmuseum denk, denk ik altijd uh, maar gelijk aan... aan uh, Tenminste, de, moet ik aan één ding denken, ik heb er altijd veel les gehad uh, voor de kunstgeschiedenis uh, uh, vanuit Amsterdam uh, de Rietveld. Ja, je hebt op de Rietveld ook uit de academie gezeten? Ja, en dan kwamen we er wel eens, uh, wat, wat, uh, wat kunstgeschiedenis gingen we, uh, ging we er echt heen. Hè? En dan, uh, met, met, met, met onze lerares, En dat was altijd een, uh, ja, een, een heel rustig dametje, een, een, niet zo groot ook, een heel, heel, heel, heel, heel zacht stemmetje. En uh, nou, ze gaf prima les. En op een gegeven moment waren we in een, uh, in een soort zijvleugel uh, uh, beland. Uh, dat was ongeveer twee jaar voor de verbouwing, geloof ik. Toen het echt dicht ging. Mm -hmm. Dus um, ja, het was al wel een beetje naar de sluitingstijd, weet ik. En het was, we waren al een beetje no nog een zijkamer ingegaan. We liepen echt ergens naar dat je denkt... nou hier komt niet zo vaak iemand, maar er was wel genoeg te zien. Ze was druk aan het lesgeven. Op een gegeven moment kwam er een, een bewaker even, even kijken om de hoek. Mm -hmm. Met de mededeling van, ja, zoiets van vrouw, we gaan wel, het is sluiting. Het is niet de bedoeling dat u hier in deze vleugel komt of zoiets... waarop die mevrouw enorm uit de slaf schiet. <laughs> en die dribbelt echt naar die deur en roept echt heel hard van... die bent u dat u mijn les onderbreekt en wilt u, zich, wilt u snel weer weggaan en huppelde puffen. En nou, uh, voor het weet stond die man alweer uh, op de gang inderdaad. Zij erachteraan, nog een, een of andere aanwijzing. <laughs> en uh, waar de hele klas stond uh, toch licht verbouw uh, Omdat die vrouw zo in één keer uit de slot schoot. Ja. En uh, nou, die kwam weer terug en die ging uh, op, op gewoon tempo weer, uh, weer lekker verder met lesgeven, zullen we zeggen. Dus die was niet echt gediend van uh, enige... Autoriteit die haar vroeg van uh, wat doet hij? Uh, dus blijkbaar had ze dan ja, nog wel enige zelf enige autoriteit of, of, of ingang daar. Want, ja, het mocht blijkbaar wel. Dus uh, het was altijd wel heel interessant, dat is zeker. Heeft zij jouw liefde, nou, voor, voor, nou, altijd, ja. liefde voor het Rijksmuseum aangewakkerd? Uh, voor de kunst zeker, ja. Kunst uh, bij kunst heb je geen, uh, geen bewakers en uh, autoriteiten nodig meer eigenlijk. Nee, dan moet je gewoon. Uh, ja, ja, ja, Als je helemaal les krijgt... Dat vond ik wel, wel mooi, ja. Dat zei dat heel serieus, namelijk. Nou, Wij waren al, sindsdien. die vrouw wel wat meer autoriteit bij mij had, ja. Ja, ja. ja. Maak je zelf nog kunst? Ja, jawel, jawel, jawel. Dat verlie je niet, hè. Dat zit in het bloed. Wat maak je? Nee, ehm. Um... Op het moment, ja, ik, ik ben fijn schilder geworden. Dus ik heb wel een moderne opleiding genoten. Rieke had natuurlijk een, een moderne opleiding. En daar ook geen schilderen leert, hoor. Dat denk ik ook heel veel mensen. Dat je op kunstacademie schilderen leert. Maar het is meer dat je heel veel uh, filosofie leert. Hè? Je leert je veel beter uh, oriënteren op wat is kunst. Um, maar uiteindelijk ben ik uh, fijn schilder. Dus um, in olieverf. Uh, kleine houten panelen met voorstellingen. Hm, klinkt of goed. Of museum museumwaardig. Oh, oh, ik zat net aan te denken dat het naar het Rijksmuseum zou kunnen. Ja, dat, dat is trouwens nog een mooie anekdote. Hè? Dat Herman Brood heeft geloof ik in het Rijksmuseum nog gehangen... in een, een vleugel waar een normaal liter uh, alleen uh, overleden artiesten zouden hangen. En die is het, geloof ik bij leven heeft hij daar nog uh, gehangen omdat hij dan met de directeur... Wat was het nou? Uh, hij, had, hij had de directeur gezegd... Van, nou, hier zou ik ook wel willen hangen. De voormalige directeur. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat was Ronald de Leeuw. Was het wel in het Rijks? Ja, ik meen dat dat het Rijks was, hoor. Waar Herman Brood toen heeft gehangen. Hangen wel veel overleden kunstenaars, trouwens? Ja, er is een of andere vleugel... Waar, waar alleen maar overleden kunstenaars... Ja, sowieso hangen we ja. overleden. Ja, weinig moderns daar. Maar ik meen dat... Er over ja dat Herman Brood daar wou hangen en ja. en, en die zei van nou maar dat, dat wil ik wel hangen toen zei die man had schamper opgemerkt van ja nou, dan moet je toch echt wel dood zijn wil je hier hangen en dat was nog voor en, en toen heeft die, uh, had hij een doek geloof ik van een, uh, een persoon aan een gallig voor een uh, roodschalaken uh, doek En dat doek of een roodschalaken laken even, een soort ja. Dus ja, heel felle kleur. Iemand aan een galg. En dat heeft geloof ik in het Rijk gehangen. Dat was een unieke mevrouw erin. Maar er zullen misschien mensen zijn die het heel, heel veel beter weten. Maar ik geloof dat dat zo was, ja. Dus... ja misschien belt er nog iemand. Ik dank ja. jou in ieder geval ook voor het bellen, Martin. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ik luister verder, ja. Ik ben dank benieuwd wat er nog aan, aan mooie verhalen komen okay. rond het Rijkje. Dankjewel, hè. Goeienacht. Oké, okay, ja, goed. Doeg. Flynn heb ik aan de telefoon. Ja, goedendag. Hallo. Spreekt u mee? Ja, hallo. Ja, ik wilde het ook heel graag over die berucht beroemde doorgang hebben, die fietsdoorgang. Ja. Daar, daar heb ik uh, sprankelende herinneringen aan. Het was in 1980 dat ik uh, voor het eerst naar Amsterdam kwam. En uh, ik was toen 16 en was net mijn ouderlijk huis uh, aan het verlaten. En ik had zo snel mogelijk een fiets en ik uh, fietste heen en weer uh, ver in het centrum omdat ik zelf mijn geld ook op straat verdiende. Toen was het verkopen op straat van dingetjes nog wel gedoogd en ik maakte kleine sieraden en uh, dat deed ik dan. Maar ik had ook veel contact met muzici van overal ter de wereld. En, uh, nou, en ik was heel vaak in die doorgang om even te zitten luisteren of een babbeltje te hebben met iemand. En ik vond het geweldig dat je onder een museum door kon fietsen. Dat gaf mij echt het gevoel van, uh, ik heb nu het heft over mijn leven in eigen hand en alles is mogelijk. Op... Zelfs het fietsen onder een museum door. Op 16-jarige leeftijd? Ja, ja, ja. En waarom kwam je op 16-jarige leeftijd vanuit Duitsland naar Amsterdam hè? Um, nou, voornamelijk omdat er uh, veel problemen thuis waren... en ik eigenlijk nergens anders heen kon. En beide ouders waren voor mij geen goede plek meer om te blijven. En toen ben ik me helemaal vertrokken. Ik heb er nog een aantal jaren rondgezworven in Europa voornamelijk... en een beetje in Afrika. En uiteindelijk, ja, ik ben steeds weer teruggekomen naar Nederland... en met name naar Amsterdam... En uiteindelijk ben ik mij hier in 1985, was het, uh, ja, heb ik mij hier dan definitief gevestigd. Hm. En toen ging alles uit. Toen heb ik uh, <laughs> mij aangemeld, heb een verblijfsvergunning gekregen, heb werkvergunning gekregen, heb belasting betaald en sociale verzekering. Keurig. En doen. Oh, maar ja, keurig, ja. <laughs> nou, dat is fijn om te horen. En wat doe je, wat doe je tegenwoordig? Uh, tegenwoordig vind ik afgekeurd. Zo keurig ah. is het dan ook wel weer. <laughs> ja, dat is heel verdrietig gegaan. Ik had een uh, heel zwaar auto-ongeluk. Ah. En, uh, en daarna is het uh, qua gezondheid nooit mij helemaal goed gekomen. En, uh, maar ja, wat doe ik? Ik, ik, um, ik ben inmiddels uh, huisvrouw, want ik ben in, uh, uiteindelijk hier dan ook getrouwd. En uh, nou, ik ben nog steeds creatief en nog steeds kunst geïnteresseerd. Ik heb ook een aantal uh, um, belangrijke musea gezien uh, hier in Nederland. Maar ik heb nu groot interesse ook het Rijks binnenkort weer te gaan bezoeken. Maar ik uh, heb ook de neiging om de grote drukte eventjes uh, voorbij te laten gaan. Ja, dat is, zou, ja. zou mijn idee ook zijn. Maar ben je er vaak ja. geweest? Nee, niet vaak. Een uh, of twee keer. Wat kun je ervan ik ook... her... oh, ja, um, ik vond het overweldigend. Uh, want uh, wat ik me vooral kan herinneren was uh, dat uh, gigantische nachtwachtgebeuren. Uh, ja. Yeah. Ja, ook die aparte zaal, de verlichting ervoor en de, de eerbiedigheid met wie iedereen ervoor staat. Uh, uh, te staren, sommige proberen stiekem te fotograferen wat niet mag, en allemaal O's en A's, en uh, ja en je staat er een beetje bij, want eigenlijk wilde ik mijn uh, schoolcarrière afronden, ook met een met een zwaartepunt op kunstgeschiedenis. Dus ik had toch toen die tijd ook wel veel interesse... maar uh, niet altijd de gelegenheid om daar ook naar binnen te gaan. Want zelfs toen de tijd, ook een gulden tijdperk nog... was het voor mij uh, toch altijd de keuze van... ga ik uh, de huur op tijd betalen of ga ik lekker naar een musea toe? Het uh, was één van beide. En meestal koos je voor de huur? Ik koos vast voor de huur, ja. <laughs> ja, want... Uh, Samen, dan word je anders gauw uitgezet. Ja. ja, dat moet je ook hebben. Ja. Dan nee. moet je op die onderdoorgang gaan wonen. Of daarin. Ja, zo, <laughs> en zelfs daar had ze toen de tijd dat toch maar niet gedacht. Dus. Nee, nee, nee. nee. <laughs> um, nou ja, we, we, ja, is er iets waar je nu het meest naar verlang, of verlangt, waar je het meest op verheugt als ja. je aan het museum denkt? Jazeker, want ik ben inmiddels wel naar het stedelijk geweest sinds die heropening is. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het met die moderne technieken, vooral wat ook verlichting in de zalen betreft, en nou überhaupt temperatuur, luchtvochtigheid en alles, het wordt. Het wordt zo mooi gedaan. En daar ben ik... Ik vind ook een beetje aan de technische kant geïnteresseerd. En uh, ik ben gewoon... Uh, ik denk dat het gewoon qua architectuur... Uh, interieurarchitectuur voor een museum vind ik dat gewoon een, waarschijnlijk een, een stuk voor een leerboek, zo ongeveer. En daar, daar gaat mijn interesse met name uit. Dus die kunst die... Neem je oh, die kunst? Nee, die kunst is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar uh, ik, heb, ik heb altijd twee zielen in mijn borst die daar kloppen. Uh, of twee harten, of hoe noem je dat? Um, maar uh, ik, ik heb dus uh, twee brillen waar ik doorheen kijk. En één daarvan is ook uh, bezig met de techniek. van ja. uh, Hoe kun je kunst het beste presenteren? Twee zielen, twee harten en twee brillen. Flynn, dankjewel uh, voor de bellen. <laughs> Goeie, goeienacht, wel. hè? Hey, Doeg. Mevrouw Kok. Ja, goede nacht. Hallo. Uh, ik, ik hoorde het, ik kon niet slapen. En toen dan lig ik even netjes naar de radio te luisteren in de hoop dat het wel lukt. En toen u vroeg van herinneringen aan het Rijksmuseum, toen werd ik een beetje melancholisch. En klaar, wakker opeens. Mijn vader heeft mij als kind van de jaren 4-5 voor het eerst meegenomen op een zondagmorgen achter op de fiets naar het Rijksmuseum. Wij rond in Amsterdam-West, dat was al een hele fietsen. En nou, als kind he, kom je in een wereld terecht. Dat, dat wil je niet weten gewoon, dat is zo overweldigend. Want mijn vader schilderde. Schilder, hij was autodidact, is een fijn schilder geworden. heeft veel verkocht, veel geëxposeerd. En af en toe hangt er nog eens wat, een schilderij van hem in een museum. Want hij is magisch, hij hoort bij een magisch realisme. Die groep, hij schilderde bij de uh, schildersvereniging De Onafhankelijke... En zodoende kreeg ik vakkundige voorlichting op schildergebied. Zelf ben ik ook gaan schilderen en tekenen. Ik heb aan zijn lessen op die zondagmorgens, die ochtenden veel gehad. Want wat was de clue? Mijn moeder die zorgde voor een invalide vader en moeder. En die had op zondagmorgen eigenlijk alleen maar even tijd om in, door het huis heen te rennen. En dat was helemaal niet gezellig. Dus mijn vader en ik gingen dan een paar uur weg. En als we dan terugkwamen, dan was er een boterham. En dan konden we gewoon zondagmiddag keurig netjes met z'n drietjes wandelen. En als kind, als, dan ben je vier, vijf jaar. in die tijd droeg je als kind een keurig manteltje met een hoedje. Een soort pothoedje. Geen gezicht, maar goed. En ik weet dat ik dat hoedje ook zo mooi vond. Dus dat hoedje was de tweede trekpleister om naar het museum te gaan. Nou, ik ben uh, na de oorlog nog vaak met mijn vader naar het museum geweest. En toen ik dus volwassen werd, ben ik weggegaan uit Amsterdam. En helaas ben ik terug geweest nog één keer... En toen was ik, ik ben invalide geworden. We hebben de vriendinnen vanuit Lochem mij met de bus meegenomen naar de grote Frans Hals tentoonstelling. En dat heeft toen mij toen ook zo geïnvloederd dat ik moet je eerlijk vertellen. Als ik nu die televisie zie, dan zit ik die janken in de stoel. Ja? Ja, dat is emotioneel voor mij. Dat zijn jeugdherinneringen die weer boven komen bordelen. En ik zie me daar weer met mijn vader lopen. En dan moet u nagaan, mijn vader is in 1907 geboren. Dus die was hoog, hoog, hoog, zeer hoog bejaard als hij nog geleefd had. En ik ben zelf bijna 77, dus dat zijn herinneringen van lang geleden. Ja. Maar het Rijksmuseum, wat zou ik graag daar nog eens een keer rondkijken. Ik weet dat het er nooit meer van komt. En daarom ben ik ook de omroepen zo, zo dankbaar dat er zo goed beeld van is. En dat het zo interessant is. Want het is fysiek niet meer mogelijk voor u? Nou, heel moeilijk. Ik heb een aantal rugwerfels gebroken. En ik heb een tromboze been. Dus dat reizen is een hel voor me. In hobbelen in een auto of wat dan ook. Hmm. Ik zou het dolgraag willen. Maar ik zou niet weten hoe... Ja, hmm. dat wordt gewoon... Uh, misschien komt er nog eens een mooie DVD vanuit Of iets dergelijks. Ongetwijfeld. Ja. Maar, maar, nog maar, even, heb... maar mag ik nog heel even vragen wat? Want u... u had het hoedje op en ging dan met uw vader er maar Als kind was dat natuurlijk prachtig. Want in de week mocht je je goede jas niet aan en je hoedje op. Nee. nee en als dat er geen wereldreden was, was om er op zondag Bello uit te zien... mocht je je jas niet aan en je hoedje niet op. Want uh, we moesten zuinig zijn. Ja, nee, dat snap ik. Maar nog even naar dat museum. Want uh, uh, u vertelde dat uw vader dan met u meeging. Ja. Of dat, dat, dat u met hem meeging en dat hij van alles vertelde daarover. Maar wat zag u dan? Wat liet hij dan met name zien? Nou, een van de meeste indrukken als kind, kan ik me nog herinneren... was de Toren van Babel, dat schilderij. Mm -hmm. Van wie was en, dat? Is dat? Van wie, weet ik niet. Maar de Toren van Babel, dat is een niet een groot schilderijtje. Heel, heel bekend, slaam dood. Ik weet op het moment niet wie het geschilderd heeft. Misschien wel schandalig. En de grote doeken... En vooral wat ik ook prachtig vond. Al die stillevels met fruitschalen en vruchten. En ja, je was vier, was, wat was je een kind. Dus heel veel van die dingen had je niet eens gezien. Mijn vader wist gelukkig had een, een hele goede educatie gehad. Dus die kon mij vertellen van een hoop, hoop dingen. Wat was wat, wat, wat, wat, wat. Daar ging heel een stukje wereld voor je op. Ja, de, die, die, die toren van wauw is van Pieter Breugel trouwens. Oh, dat, ja, dat zou prima kunnen, ja. Denk nou, ik. Dat heb ik zo een imposant knap in elkaar ge gevreubeld schilderij. Want hij vertelde mij dan ook, je moest eerst een ondergrond maken... en dan met het in, in kleuren opgebouwd, enzovoort. Dus de techniek van het olieverf schilderen kreeg ik zo aan passant ook uh, toegediend. Ja. En uh, ja, het grappige is, ik heb zelf nooit met olieverf geschilderd. Want ik ben daar te ongeduldig voor. En ik ben aan het aquarelleren geslagen. En droog, he? volle volle volle volle mee, ja droog, hè? volledig vrede mee, ja. En mijn vader schilderde olieverf. Oh, Was een heel erg goed op ijsgezichten... En uh, dat klinkt erg kitserig, maar het waren ze totaal niet stadsgezichten en uh, bloembolvelden. Want bijna al zijn werk van de, na de oorlogsjaren is eigenlijk opgekocht door een kunstverzamelaar uit Schotland... En ieder jaar kwam hij naar Schiphol en dan uh, liet hij van tevoren weten dat hij kwam. En dan zei hij van meneer Huisdoort, heeft u weer wat nieuws gemaakt? Ja hoor. En toen was ik inmiddels volwassen en weet uh, ik al heel vlot al een jong autootje. En dan ging ik met mijn vader met twee schilderijen achterin naar Schiphol. En dan kwamen zo'n schilderij terug. Die waren dan naar Schotland. Ik, ik, uh, ik uh, dank ja. u wel voor het bellen, mevrouw ja. Koek. Dus dat waren mijn herinneringen aan het museum. Ja, nou, fijn dank dat u ze met ons gedeeld heeft. Goeienacht ja, nog, hè? Ik hoop graag, dat u dag. nu kunt slapen. Doeg! Pretty little head. Don't do what it used to. Can't the skies a living all the miles you've been through? Looking like a train wreck.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 Your mind too. We stood outside the Chinese restaurant in the rain. Jayhawks, waar dit met het nummer 7 It voor A Rainy Day. En dat uh, is een nummer uit 2003. En dat kwam van het album dat uh, geproduceerd werd door Rick Rubin. En het nummer duurde, als u het leuk vindt om dat te weten, 3 minuten drie. En daar heb ik nu lang genoeg over gepraat. Want we hebben aan de telefoon uh, eens even kijken. Uh, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, ik doe even de radio. -app. Wat een goed idee. Hallo? Ja, dag mevrouw Nieuwenhuizen. Goedenavond. Uh, eerst, ik heb uh, enorme herinneringen aan... Ik ben op de ogenblik uh, haha, 82. Dat uh, ik had een druk gezin, maar... Uh, in de 70 jaren was een gigantische Rembrandt tentoonstelling. Ik, ik kan me zo lang niet, zo gauw niet meer uh, herinneren, wat de herdenking was. Maar uh, 250 jaar of zoiets, of 350 jaar weet ik het. Herinnering aan Rembrandt. Uh, jubileum-tentoonstelling. Echt een gigantische tentoonstelling. Met een prachtige catalogus ook. En uh, ik herinner me dat ik toen erg onder de indruk was... juist van de tekeningen van Rembrandt. Okay, Rembrandt heeft zoveel in de uh, omgeving van Amsterdam... van die slootjes met die hekken waar dan zo'n mannetje tegenaan leunde. En ik vond die tekeningen eigenlijk tien keer prachtiger... omdat ze ja zo... Uh, intiem, zo verstild waren en toch, euh, ja, euh, euh, het sprak mij me meer aan... dan die grote bombastische schilderijen. Ja, en dat heeft u toen ontdekt? tijdens die Ja, nou ja, ik was al wel volwassen en dat heb ik toen eigenlijk... ja, ik had misschien al wel eens meer in een boek of weet ik het wat... ik had wel een beetje ontwikkeling gehad, maar als je ze dan zo ziet... en zo ontzettend veel en de een nog mooier dan de ander... Ja. Mag ik trouwens nog even iets zeggen. Als tip voor die mevrouw die net zei dat ze zo zielsgraag nog eens naar het museum wilde. Ja? Dat er een organisatie is. Ik weet niet, maar dan kan ze beslist wel achterkomen. Die mensen zelfs op een brancard vervoerd naar zulke soorten evenementen. Het is goed dat u het zegt, want we hebben een tweet gekregen... van Jeroen Veghel, en die schrijft... misschien kan die mevrouw met stichting Ambulancewens. Nou, zie je ik... Zo heet dat. En dan met een comfortabele ambulance op een brancard naar het museum. Ja. Ja. En die mevrouw, wat ik begreep, was ook al heel erg oud... en krakkemikkig. En dan komt ze daar beslist voor in de aanmerking, als ze dat zo veel graag wil. Ja, de Stichting Ambulancewens, zo heet dat. Ik hoop dat ja, mevrouw nou ja, Kok was dat. Ja, nou ja, misschien kunt u haar dat nog doorgeven. Ja, ik hoop, ik hoop dat ze nog luistert. Ja. Oh, en uh, oh, hij, uh, die, Jeroen Vegel, die twittert nog even door, die zegt uh, ambulancewens.nl. Dus www.ambulancewens.nl, voor meer informatie. Ja. Ook voor andere ja. mensen misschien die zitten te luisteren en denken... ik uh, kan ja. niet meer, maar ik zou wel graag willen. Misschien is dat de oplossing. Ja. Ja. ja, en misschien dat iemand anders die het hoort het er ook nog kan vertellen. als ze zelf niet meer uh, ja. luistert. Ja. Ja, ja, maar het is kort geleden. Dus uh, we, we hebben kans ja. dat mevrouw ook nog aan, aan ja, de radio is gekluisterd is, waarschijnlijk ja. wel. Bedankt. Ja, ja. Be want uh, ja, nou ja, we zijn ook wel een beetje door de tijd heen. Dus, uh, maar bent ja. u nog één vraag daarover. Bent u daarna nog wel, nog, nog wel eens teruggegaan naar het Rijksmuseum? Nee. Nee, nog wel eens in Amsterdam. En dan ook onder die doorgang doorgelopen, weet ik het. Uh, Waarin gewoon, uh, nou ja, uh, uitjes met buitenlanders of wat dan ook. Ja. Maar nooit naar dat museum. Heel, heel jammer. Maar uh, ik uh, herinner me altijd, maar Rembrandt met zijn tekening. Ja, nou mooi. Ja. Ik dank u wel, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, bedankt. Voor het bergen. Ja. En nacht hè. Dag. Ja, het programma zit erop. Ik vertel u tot slot dat uh, heel gespannen morgenacht... Kazaluna presenteert en hij praat dan met filosoof Jan Bransen... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Bransen schreef het boek Laat Je niet Wijsmaken... waarin hij een pleidooi houdt voor ons gezonde verstand. Heel mooi pleidooi, lijkt mij. In, het hedendaagse, in de hedendaagse kennissamenleving lijkt er nog maar weinig plaats voor gezond verstand. Wetenschappelijke experts bepalen de besluitvorming op alle niveaus. Ze domineren de media, beheersen de overheid... en duiken steeds vaker op in ons alledaagse persoonlijk leven... Daar gaat het dus over. En volgens meneer Brans is het hoog tijd... om ons gezonde verstand uit het verdomhoekje te halen. Als u het daarmee eens bent, of juist helemaal niet... dan uh, raad ik u aan morgen nacht te luisteren naar Helco Span. Ik raad u ook uh, aan om te blijven luisteren... hier naar uh, de programma's op Radio 1. Zometeen nog steeds wakker van WNL met Teun Verstegen. Moet ik mijn mond wel houden? De muziek stopt opeens. Teun Verstegen en Diederik van Sessen. En uh, die gaan uh, nog een tijdje door. En dat uh, wordt daarna, geloof ik... Uh, Bent u al wakker? Ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval dit... Oh. De hele wereld onder mijn knop. Nou begrijp ik er niks meer van. In ieder geval een goede nacht en tot later. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV